Mark Visser met het NOS Journaal. De Duitse orkestleider James Last is overleden. Hij overleed bij zijn familie in Florida na een kort ziekbed. James Last heeft meer dan 200 gouden en 17 platen in ontvangst kunnen nemen... voor een verkoop van 80 miljoen albums in 150 landen. Hij werkte onder andere met Berdien Stemberg en Harry van Hoof. James Last was 86 jaar. In de Egyptische stad Luxor heeft een zelfmoordterrorist zich opgeblazen vlakbij een eeuwenoud tempelcomplex. Zouden gewonden zijn, hoeveel is nog niet duidelijk. De tempel van Karnak aan de Nijl is een van de grootste religieuze bouwwerken ter wereld. In Egypte plegen fundamentalistische islamitische groeperingen geregeld aanslagen. De toeristenindustrie is de afgelopen tijd vaker doelwit geweest. Het uitvoerend comité van de FIFA komt volgende maand bijeen om een datum te prikken voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Exacte datum waarop de FIFA top vergadert wordt later deze week bekendgemaakt. De huidige voorzitter van de FIFA, Sepp Blatter, kondigde vorige week onverwachts zijn afscheid aan. De FIFA ligt zwaar onder vuur door tal van beschuldigingen over corruptie en omkoping. Het Centraal Planbureau verwacht voor dit jaar een economische groei van 2% en voor volgend jaar van 2,1%. Daarmee zet het herstel van de economie door. De positieve cijfers stemmen overeen met die van de Nederlandse Bank van maandag. De prognoses van het CPB vormen de basis voor het overleg voor Prinsjesdag en de begroting voor volgend jaar. Het weer. Zonnig en af en toe wat bewolking, het blijft droog en het is 18 graden op de Wadden en 22 in het zuiden. Morgen eerst zon en later wat stapelwolken en dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad is er een vrachtwagen gekanteld bij Knopend Ridderkerk. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam kan je bij knooppunt Ridderkerk niet kiezen voor de A16 in de richting van Breda.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 Programma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Komen ze straks door de vloer naar beneden? Wat vind jij? Komen ze straks door de vloer naar beneden, of niet? Zou kunnen. Ja, mochten we af en toe wat uh, gestommel horen, dames en heren. Um, uh, ja. Wij zijn het niet. Wij, nee, wij, wij zijn het zeker niet. Nee, zeker niet, zeker niet. Wij zijn het niet. Um, wij zijn het zeker niet, nee. Uh, wat wou ik nou zeggen? Dat ze boven bezig zijn. Oh ja, dat ze boven aan het werk zijn. Want, um, ja. Dat denken we in ieder geval. Huh? Dat denken we in ieder geval. Ja, ze lopen in ieder geval te stommelen. Dus... Uh, dus zullen <laughs> ze wel het werk zijn. <tie> Oké, okay, nou, mocht het uh, allemaal wat meer gammelen dan u denkt. Ze dus hebben we iets aan het geluid veranderd. En uh, Dus hebben we een beetje meer galm nu. Je kan nu ook wat verder van de microfoon afpraten. Dat is wel lekker handig natuurlijk. Uh, maar goed, dit is uh, Siri Van dames en heren. Ja, ze hebben de microfoons anders afgesteld. Dus nou hoor je alles. GELACH ja. <tie> doorheen hoor je dat dan niet, maar nou hoor je gewoon alles, weet je wel. af en toe het pand instort of zo. Oh nou ja. Nou, als ze het maar weer terugzetten, dus als het hoort. En, wat wou ik zeggen? Ja, wat wou ik nou zeggen? Wat zei ik nou eigenlijk? Oh ja, dit is, het is vandaag de, de tiende, toch? Ja, ja, zeker. Het is 10 juni vandaag. Het is uh, mooi weer buiten. Het is nog een beetje fris, maar het is wel mooi weer buiten. Dan gaat het op een slotverrekening om, nietwaar? Jawel. Hoe is het met jou trouwens, Toet? Alles goed? Ik ben helemaal kapot, joh. Hele ik heb kapot? een rondlopen slepen aan die elektrische zaag die ik van je mee moest nemen. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik denk al wat hijg je. Ja, haha. Ha. Ja, je hoort nu alles, hè, door dat ding. Hè? Ja, door dat ding hoor je nu ja. alles. Ja, je hoort nu zelf jouw mm -hmm. Ja. Nou, we hebben die week weer doorgezacht. Ik denk, we doen het niet op de radio, want dat geeft zo'n herrie. Maar uh, dan schrikt u misschien. Maar... Goed, dit is CFM Linus. Wat gaan we vandaag allemaal doen jongens? Nou, we gaan allemaal gewoon lekker weer plaatjes draaien. We hebben leuke plaatjes. Uh, veel nieuw, veel oud. En uh, we hebben weer um, een 3-in-1 natuurlijk. Van, uh, ja, vandaag weer hebben we niet 3-in-1. We hebben ook het recept van de week. We hebben natuurlijk ook nog een keer... Uh, wat hebben we nog meer? De bioscoopagenda. Dus. Oh ja, we ook nog. En het, en het nieuws, nieuws natuurlijk. En het nieuws hebben we ook nog. En het weer. Tjongel, oh, we hebben jonge, druk. Jonge. Wat hebben we druk vandaag? Hè? Nou, niet... nou, nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. nou, nou. <laughs> ik heb er zin in. Jij ook? Absoluut. Het zijn allemaal verenge mensen op dat beeldscherm hier. Wat, wat is dat voor engers? Ja, ge Geen idee. Ik, ik was bezig om even de laatste nieuwtjes te zoeken... en even de bioscoop in elkaar te plukken. En... Oh? Ja. En dat yeah, zijn allemaal enge dingen, zie ik je dan ben. Nee. Ja. Dat yeah. nou, kan ons het schelen. Zullen we een plaatje je? draaien dan? Ja, gaan we doen. Zullen we het doen? Gewoon een plaatje. We ja. gaan een plaatje draaien. Ja. ja. Jezus, wat gammelt dat, zeg? <laughs> Bijna eng. Ja. Was. Dus vandaar mij veel een heel mooi nummer van hem, James Last. Thema uit de Verlaten Wijn, oftewel The Lonely Shepherd met Georges Zambier. Ja, uh, George Jean-Vierus. Samen met James Last. En uh, dat is prachtig. Ja, dat is heel mooi. Sommigen noemen hem. hè, Ja. Ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet of ik die grap wel mag maken, maar ik doe het toch. Sommigen noemen hem ook wel eens James Overlast. Niet waar? Ja! Maar goed, u hoort het thema uit De Verlaten Mijn. En, uh, oftewel, The Lonely Shepherd. One, jawel. En het is tijd voor de 3 1. Ook dat nog. Ja, het gaat lekker hoor zo. 3 in 1. 3 hey. in 1. En vandaag is hier van Niels Zedaka. Come on and meet me That ringin' rockin' sound Jukebox music spinning around Ring-a-ring-a rockin' music Sing a ring-a rockin' song Ring-a-ring-a ring, -a -ring, -a -ring -a Friend with your cute little pranks, I would like to express my thanks. I trusted you implicitly, but what a double crosser you turned out to be! Stupid Cupid, you're a real mean guy. on me. You know me love you, though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry, but if you leave me, I will surely die. Dat, oh, ja, dan moet ik ook even uitkijken. Oké, okay. uh, dat was uh, Niels de Daka dus. Hè. Leuke, lekkere, lekkere, ouwe uh, drieëneen. Van, uh, ja, zijn eerste jaren, zou ik maar zeggen. Want hij uh, is er een rijtje uit geweest. Toen is hij weer eens teruggekomen. Uh, met prachtige liedjes. Maar uh, hij is natuurlijk een beetje begonnen in het begin van de rock -roll tijd En uh, nou, uit die periode hoorde u drie liedjes. Uh, te weten, Ring A Rock... Dat was nummer 1. Uh, op nummer 2 uh, hoorde u Stupid Cupid. En onze toetie zat vrolijk mee te zingen. <lacht> ja, het is ook zo'n liedje waar je heel vrolijk van wordt. Ja, Stupid Cupid. Stupid can't me. Ja, oké. Okay. Nou, uh, is goed. <lacht> uh, die heeft eens dus mee zitten te zingen hier in de studio. En daarna hoorde u natuurlijk. Oh, Carol Nee, oh, Carol. En toen was het jouw beurt om te brullen. Is dat zo? Ja, Wat zei je ja. daar? Om mee te brullen. Oh ze waren verschrikkelijk stil boven. Ja. Heb je dat niet gemerkt? Nee. <laughs> dat heeft niks van gemerkt. Maar goed, uh, dat was hem dus. En uh, Niel, uh, nee, Niel Sedaka was dat, jawel. En we uh, heeft natuurlijk in het nieuws al, uh, ja. Heeft u het gehoord in het nieuws trouwens, die oude man? man van een jaar of zeventig... die een hele car was naar de kloot te gereden heeft. <laughs> nee, die had ik gemist. Ja, dat is vanmorgen opnieuw. Een oude man, uh, een uh, man van 70, die zou zijn auto even gaan laten wassen. Waar was dat? Ja, want ik weet niet, ik niet. Dat ben ik vergeten. Ergens in Nederland gewoon. Oh, en, en die man, die, in plaats van dat hij rustig... gewoon uh, de ding gaf hij gewoon een dot gas. En dan reed hij een heel over Heet hij aan God. Nou, als je, goed, als je het doet, moet je het goed doen. Ja, tuurlijk. Ander doen ja. Nou, voor die meneer heb ik een heerlijk plaatje uitgezocht. Uh, meneer, als u luistert, uh, deze plaat is speciaal uh, voor u. Een beetje mee. Ja, kijk, die microfoons zijn anders afgesteld. Normaal kon ik ook gewoon uh, even aanschuiven, maar uh, dat, uh, dat, dat gaat dus nu niet. Dus we uh, moeten even opletten. Nou, dus als u een beetje gerommel hoort, dan is dat het. Uh, we gaan naar het Regionus met Toet. Ja, yeah, Toetje! Ja. Yeah. Yeah. De beroemdste badplaats van Nederlandse kust is er altijd te porren voor knotsgekke evenementen. Zo staat het wereldrecord Haringhappen op de agenda. Zeven Zandvoortse visventers doen dan gezamenlijke gooi... naar het wereldrecord synchroon haringhappen. Immers de badplaats heeft niet voor niets drie haringen in het wapen. Het huidige record staat met 940 happers... op naam van het Friese dorp De Westereen. Initiatiefnemers in Zandvoort hopen dat 1500 mensen... tegelijkertijd in een haring willen bijten. Deelname is gratis en de haringhandel A. Hoek uit Katwijk... levert de visjes die worden uitgedeeld... door de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf... De poging is onderdeel van het Zandvoortse pop-up weekend... dat plaatsvindt van 19 tot en met 21 juni 2015. Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag... gewond geraakt bij een aanrijding op de A9 bij Spaarndam. Rond middernacht reed de vrouw in de richting van Velzen... toen zij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor... en in de vangrail belandde. Door de controle in de Na de controle in de ambulance... is de vrouw voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis... Door het ongeval was de A9 in de richting van Velsen vanaf het Rotterpolderplein al enige tijd gestremd voor het verkeer. Een bergingswagen heeft de beschadigde wagen weggesleept naar waar de weg weer kon worden vrijgegeven. Bloemendaal heeft de oudste omroep van Nederland en die viert op 14 juni haar 90-jarige jubileum in de 1636 voor het eerst in gebruik genomen dorpskerk. Een compleet nieuwe studio, betaald met giften en legaten van luisteraars, bevindt zich in die pas gerestaureerde dorpskerk. Op 14 juni is er om 10 uur een speciale kerkdienst onder leiding van de vaste predikanten Aard Mak en Ad van Nieuwpoort. Om kwart voor 12 gaat Aard Mak in gesprek met enkele gasten, waaronder de christenhistoricus professor James Kennedy. Het thema is verleden, het verleden van de radio en de veranderingen in het geestelijk landschap. De medewerkers van CFM feliciteren de collega's met deze opmerkelijke mijlpaal. Langs en in de Leidse vaart hebben enkele zwanenparen hun domicilie. Het zijn prachtige, sierlijke dieren als ze statig langs zwemmen met hun kroost. Maar afgelopen week probeerde een ander zwanenpaar de sloot, een zijtak van de Leidse vaart, te bezichtigen waar het paar huist. En dat mondde uit in een brutale vechtpartij, waarbij het nieuwe stel het Hazenpad koos. Het was het eens zo sierlijke mm, zwanenpaar, mannetje... Sorry hoor, ik, ik, oh, dat zijn zulke mooie beesten, maar zo één van dichtbij als ze boos worden. Het eens zo sierlijke zwanenmannetje was veranderd in een vastberaden agressieve verdediger. Als zoiets op je afkomt, ja, dan ga je vast een slootje om. Bij een pand van een muziekschool en een kinderopvang aan de Korte Zeilweg in Overveen is dinsdag aan het begin van de avond een kind met zijn voet tussen de spaken van de fiets gekomen... Rond kwart over zes s'avonds ging het mis en kwam de jongen met zijn voetklem te zitten. Ambulance en politie werden gealarmeerd om hulp te verlenen. Met behulp van de hulpverleners kwam het kind al snel weer uit zijn benarde positie. Ambulancebroeders hebben het kind nagekeken en daarna met de ambulance meegenomen. Aan de Hoofdstraat in Zandpoort heeft dinsdagavond even na negen uur een schuur met een rieten dak in brand gestaan. De hoofdstraat was vanaf de A208 enige tijd afgesloten geweest voor al het verkeer om hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. Vanwege watertekort in de straat van de brand had de brandweer twee waterwagens ingezet. Rond elf uur s avonds werd het zijn brandmeester gegeven en niemand raakte gewond. Een bestuurder van een bestelbusje is dinsdagavond aangehouden op de Zandvoortselaan in Zandvoort... Hij was bij een ongeval met zijn, bestelbus, met zijn bestelwagen tegen een lantaarnpaal gereden... en vervolgens weggegaan van de plaats van het ongeval. Ter hoogte van de sushi- en grillrestaurant Izumi... verloor de bestuurder de macht over het stuur en ramde de lantaarnpaal. Omdat de man de plaats van het ongeval verliet... werd hij aangehouden op grond van de Wegenverkeerswet. Het voertuig liep de sporen op het wegdek achter... De wagen hield een gesneuvelde ruit en een lekke band over aan de klap. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld... en of de bestuurder gewond raakte of dat hij alcohol had genuttigd... is tot nu toe nog onbekend. En dan gaan we naar de weerruid. Oké, okay, we doen het even zonder uh, jingle. Even kijken. Na een tegenvallende dinsdag ziet het weerbeeld er vandaag een stuk beter uit... De zon schijnt, het is droog en het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en komende nacht is het helder en bij een matige en aan zee vrij krachtige verder naar oost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is het prachtig zomerweer met volop zonneschijn. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig en uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur stijgt naar een zeer aangename waarde van 23 tot 24 graden. En dat was weer het weer. Ja, ik was even buiten. Ik zag het. Daarom ging ik maar gelijk door met het weer. Ja, dat was heel verstandig. Ja. Komt helemaal goed, toch? Komt allemaal goed, jongen. Ja, we, dit is uh, bijna niet te doen zo, natuurlijk. Met zo'n herrie op de achtergrond. Maar goed, oké. Okay, we gaan verder met uh, muziek. Oh, dat was nog een stukje kouw Dat was het uh, nieuws gelezen door, uh, door <lacht> Toet. En uh, dit is... Uh, ja.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 Can't find the words, I just go I don't like you, no En dat was uh, Florida. Uh, samen met uh, Robin Thicke. En dat nummer Dat heette. Uh, I like it, but I love it. Woe! En dit is Witlicht, Jeroen van Koningbrugge. Ik ben een mens van vlees en bloed. Een druppel. Dicht, meer dan een schaduw in het weer.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 And float away into and the night. was dat van Andrew Gold, een lekkere oude plaat, een mooie plaat trouwens ook. Het is nog steeds woensdag, het is nog steeds de tiende en vandaag eh, zijn natuurlijk, gaan natuurlijk alle nieuwe bioscoopprogramma's gaan beginnen, ja. En eh, vandaar dat wij u even op de hoogte gaan houden, hè? ja. De Bioscoopagenda! <lacht> Zoals je het aankondigt klinkt het al helemaal spannend. Hè? Dan hoef je bijna niet meer naar de film, joh. Um, even kijken. Uh, uh, we beginnen met Catnap. Uh, de film is dé avontuurlijke familiefilm die je dit voorjaar echt niet mag missen. Een verhaal over de gekke band die ontstaat tussen ontvoerder Fred en het rijke luiskindje Bo. Catnap is te zien op zaterdag, zondag en woensdag om half twee... Dan gaan we naar de Boskampis. Geïnspireerd door een maffiafilm. zorgt de gepeste Rick Boskamp ervoor... dat zijn vader wordt aangezien voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paolo Boskampi. En die draait op zaterdag, zondag en woensdag om half vier middags. Dan de ontsnapping. De gelijknamige bestseller van Helene van Rooijen vertelt het verhaal van Julia. Een vrouw die uit de sleur van het gezinsleven breekt... en haar geluk hoopt terug te vinden in het zonnige Portugal. Ontsnapping draait donderdag, maandag en dinsdag om 7 uur en vrijdag, zaterdag, zondag om half 10 s'avonds. Dan gaan we nog naar Surprise. De Surprise is de verrassende romantische komedie van Oscar-winnaar Mike van Diem... die in de hoofdrol Jeroen van Koningsbrugge en Georgina Verbaan. Surprise kan je bekijken om vrijdag, zaterdag en zondag om 19 uur s avonds dus 7 uur. En op donderdag, maandag en dinsdag om half tien avonds. En dan hebben we nog vanavond de uh, Simon van Kolm Club. Die presenteert de second best exotic marigold hotel, de 2. Um, dat gaat over een uh, tweede hotel is Sonny's grote droom. Hij moet wel uitbreiden omdat in het best exotic Miracle Hotel voor de Elderly and Beautiful in het exotische Jaipur in India nog maar één kamer vrij is, wat gevolgen heeft voor de nieuwe gasten Guy en Lavinia. En die draait zoals altijd vanavond om half acht. De kassa is voor elke film 30 minuten voor aanvang geopend. En dat was de agenda voor deze week, Ruud. Nou, daar is Miracle mooi. Dat ja, is merakels mooi dan, hè? Hoe dat dan weer gehad. Oké, okay, nou, dus als ik naar de film wil, dan kan dat. En uh, dan moet je dat gewoon maar lekker doen. Want dat is uh, heel verstandig om lekker naar de film te gaan. Hè? Ja, oké. Okay. Uh, zullen we het doen? Een plaatje draaien? Wel, ja. Zullen we het maar doen dan? Voor de verandering, hè? Ja. Opname dit, uh, van het stuk. Oh, vanwege zakt hij gewoon ineens een tonen. En weer terug. Maar goed. Dit is Abba. En de Dancing Queen. Speciaal voor Toet. Onze eigen Dancing Queen. Is al de eerste uur alweer omgevlogen. Jawel. Wat zei je? Wat gaat dat hard, zeg? Ja, gaat hard, hè? Ja, dat vind ik ook. Goed, de eerste uur is omgevlogen. We zijn er alweer doorheen wat het eerste uur betreft. We gaan naar het NOS-nieuws. En weer van 1 uur. En na nou, het nieuws komen wij natuurlijk terug. Straks nog met een heerlijk recept. En uh, weet ik het allemaal niet meer. Nou, tot zo dus, hè?